Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Bedrijven in Nederland gaan miljoenen mondkapjes maken. De komende weken komen er zeker vier productlijnen voor hoogwaardige mondneusmaskers. Twee bij filterproducent Afpro in Alkmaar en twee bij beddenfabrikant Auping in Deventer. De beddenmaker verwacht binnen een paar weken honderdduizenden mondkapjes per week te maken. Volgens de topman worden de kosten van de productie inzichtelijk voor de overheid en is het niet de bedoeling om winst te maken. Alping ligt gedeeltelijk stil en ziet de mondkapjesproductie ook als manier om medewerkers aan het werk te houden. Air France KLM verwacht in april en mei 90% van de geplande vluchten niet te kunnen uitvoeren. Door het coronavirus wordt een groot deel van de vloot van het concern aan de grond gehouden. Ook zijn mensen minder bereid om te reizen en hebben veel landen reisbeperkingen opgelegd. In maart zag de luchtvaartmaatschappij een groot deel van de passagiersstroom al opdrogen door de coronacrisis waren ruim 56% minder passagiers dan in dezelfde maand vorig jaar. Air France KLM is met banken in gesprek over miljarden euro's aan noodleningen om de crisis door te komen. Maaltijdbezorger takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, heeft afgelopen maand minder bestellingen gehad door het coronavirus, maar groeide in het eerste kwartaal alsnog. Veel restaurants moesten noodgedwongen sluiten en ook kantoren bestelden minder eten. Eind maart werden weer meer maaltijden besteld mede doordat restaurants nu ook aan huis bezorgen. In de Verenigde Staten is Linda Tripp overleden. Ze speelde een belangrijke rol in het schandaal... rond Monica Lewinsky en president Clinton in 1999. Tripp had in het Witte Huis gewerkt. Ze maakte opnames van telefoongesprekken met Lewinsky. Daarin sprak de stagiaire over haar relatie met Clinton. Na een afzettingsprocedure kon Clinton aanblijven. Linda Tripp was 70 jaar. Het weer zonnig en droog in het noorden 15 graden. In het zuiden kan het 23 graden worden. Morgen ook zon, maar vooral in het noorden zijn er ook wat hoge wolkenvelden. De maxima liggen tussen 15 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 De laatste dag is een leef, alsof de morgen niet bestaat Leef Alsof het nooit echt af is, een leef. Wag alles wat je kan.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 Een hele goedemorgen luisteraars van ZFM Zandvoort. Mijn naam is Thomas de Jong. Ik heb inmiddels het uh, stokje overgenomen van Jaap Koper en daarvoor uh, Walter Sands. Uh, ik mag uh, tot en met zondag, nou ja, in ieder geval tot en met zondag... mag ik uh, live radio gaan maken elke dag tussen 10 en 12. En uh, ik zal je vertellen wat we deze aankomende twee uur gaan doen vandaag. Natuurlijk heel veel muziek draaien, dat hoort erbij bij de radio... Rond half elf, dat is uh, over een kleine twintig minuten, gaan we bellen met Leon. Die gaat namelijk vertellen wat het laatste nieuws is. Dan rond elf uur gaan we, houden we ges verschillende gesprekken met Pluspunt Zandvoort. En om kwart voor, uh, ja, kwart voor twaalf uh, komt Ben Zonneveld. Dan gaan we contact leggen met Ben Zonneveld. En die uh, gaat de groeten doen. Aan verschillende mensen. Wil jij de, nou ook de groeten doen? Stuur even een mailtje naar b.zonneveld. At En mocht je nou iets te willen vertellen. Of uh, je denkt van nou. Uh, ik wil dit graag zeggen. Uh, noem maar op. Je kan even naar de studio natuurlijk bellen. Dat is 023 573 0393. 023 573 0393. En dan kom je live in de uitzending. En uh, dan kan je vertellen over uh, nou ja, bijvoorbeeld wat jij uh, vandaag doet, of uh, noem maar op. En uh, ondertussen gaan we natuurlijk ook muziek luisteren. Zoals uh, Jane met Cam. Much. You can turn me on with just a Thuis. Blijf thuis. Blijf thuis. Blijf binnen. Blijf thuis. Luister naar de overheid en blijf thuis. Blijf thuis. Blijf thuis. Please. Blijf thuis. Blijf thuis. Jij is doe wel zo wijs. Blijf gewoon binnen. Blijf thuis. Blijf thuis. Blijf thuis. Blijf thuis! Blijf alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft, blijf thuis. Wees geen crimineel. Gebruik je volle verstand. Denk niet alleen aan jezelf. Laat je niet verleiden. Blijf thuis. Doe het! Blijf thuis. Blijf thuis. thuis. Thuis. Blijf thuis. Blijf thuis. Neem uw verantwoordelijkheid. Blijf nou thuis. Blijf thuis. Volg gewoon de instructies en blijf nu gewoon thuis. Wat is er nou zo moeilijk aan? Luister gewoon. Je weet toch, hierna kan je gewoon genoeg weer doen. Maar laat toch gewoon even met ze allen binnen zitten. Blijf thuis. Blijf thuis. Blijf thuis. Here's to the ones that we got.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 Maar Room 5 met Memories sluit goed aan. Want uh, het jaar 2020 wordt denk ik wel een jaar om niet te vergeten... met dat uh, coronavirus en al dat gedoe. Nou is, is er wel weer een uh, goed puntje wat betreft de bussen in Zandvoort. Want um, doe jij nou een beroep en moet je per se dit weekend uh, werken? Dat kan natuurlijk. Um, en reizen met het OV. Want de bussen van uh, Connection, lijn 80 en 81... rijden vanaf vandaag vanaf 6 uur weer een gebruikelijke route. Dat betekent onder meer dat de centrum aan de Louis-Davidstraat weer gebruikt wordt. Alle uh, tijdelijke bushaltes die worden opgeheven... Um, houden wel rekening mee dat er wel een aangepaste dienstregeling... in verband met de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus zijn. Dus uh, denk er wel even aan voordat je... Uh, dus plan je reis goed voordat je wel gaat reizen, want anders uh, krijg je straks uh, nog andere problemen. En dat wil je natuurlijk ook niet. Zometeen om uh, half elf, kleine tien minuten bellen we met Leon over het laatste nieuws. Eerst hoor je Adventure of a Lifetime. toch gewoon een lekker stukje dit. Ja, kijk, je kon bijna niet horen dat ik dat zong. Um, ik heb uh, te horen gekregen, want dat was laatst ook op het nieuws geweest... dat van Boemerha Stemra, als ik het goed heb... dat je meer Nederlandstalige muziek moet draaien eigenlijk op de radio. Want dat wordt te weinig gedraaid. Nou zat ik te denken toen ik dit programma aan het voorbereiden was. Van wat is het nou beter dan je eigen Zandvoortse of Haarlemse in de, de regio in ieder geval. Die artiesten te promoten. En ik kom erbij op Yves Berense. Met zin in jou. Ik zag je staan. Je keek me lachend aan. Deze avond zou You may De Toons en Dance Monkey. Het is iets over half elf. En zoals ik al eerder had beloofd, dat is tijd om uh, te schakelen via de telefoon met Leon. Dan moet ik even kijken. Leon, goedemorgen. Ja, goedemorgen Thomas. Goedemorgen Leon. Uh, jij, zou, uh, ja, heb jij hebt nog een paar gedacht, nieuwtjes. Heerlijke temperatuur. Ja, ja. Ik ben zo eens even door het nieuws heen gelopen van de, de laatste paar dagen die zo op ons afkomt. Uh, dat komt natuurlijk uh, van diverse kanten. Uh, wat een leuk bericht is, is uh, dat de jongeren in Zandvoort erg goed doen. Ze houden zich prima aan de RIVM-regels. En uh, ja, daar is iedereen eigenlijk wel ontzettend blij mee. En uh, ik vind dat dat goed teken. Dus, dat is goed om te horen, uh, zeker. Je, ja, je ziet toch landelijk hier en daar toch wel wat uh, dat men te gemakkelijk ermee omgaat. Maar dit is goed. Uh, helaas hebben we toch wel weer een extra opname in Zandvoort. We zitten nu op acht, ja. Het is nog niet zo vreselijk veel, maar ja, elke opname is een er te veel. Ja. En, nou, met dit mooie weer, ja, helaas voor, uh, voor alle mensen in de horeca, voor de strandtenthouders en noem allemaal maar op, maar Zandvoort gaat toch weer op slot. En ja, dat is jammer, dat is uh, maar ook wel heel begrijpelijk. Zeker het, het tijdens de Pasen nu, denk ik, dit gewoon weekend. kan niet anders. Het moet gewoon. En uh, er wordt zelfs, heb ik begrepen, nu ook al gesproken... om te voorkomen dat er ook uh, rij- en motorrijders uh, weer binnenkomen. En dat waren er vorige week maar een paar. Maar uh, ja, ze worden natuurlijk elders in het land... Uh, worden ze nu van de kleine wegen en de dijken afgestuurd. Dus uh, je weet maar niet... Kijk, ze willen ook graag rijden, ook heel begrijpelijk. Maar uh, ja, het kan gewoon ook niet. En, en het maakt, uh, ja... Te veel herrie, te dicht op elkaar. Dus wellicht dat daar ook maatregelen tegenkomen. Ik heb begrepen dat daar vandaag de burgemeesters van de regio over praten. Ja. Um, een ander ding is, de lege hotels in Zandvoort en Haarlem. Ja, het is echt een probleem. Uh, het, er zijn geen toeristen. Er zijn geen... Denk, ja, kijk maar in het dorp. Je ziet nauwelijks een, een Duitse auto. Je ziet nauwelijks een Franse auto. Niemand komt en dat is maar goed ook. Um, het wordt daar daarover ook heel stil in het land. Hè. Dat is al 3 decibel omlaag gegaan. Nou, dat is toch best heel behoorlijk. Een uh, ander nieuwtje is dat Ross Brown, een van de mensen van de Formule 1... geroepen heeft dat als het nou helemaal niet meer anders kan... dan moeten we maar gaan racen zonder publiek. Dus alleen op tv, dat zou natuurlijk wel vreselijk jammer zijn... Maar het is natuurlijk een oplossing. Ja, er wordt ook bij het voetbal... Voedmog... Ja, ik hoorde dat vanmorgen op het nieuws voorbij komen, inderdaad, ja. Ja, ja. En, en... Maar dan zit ik alleen weer te denken van... ik hoorde hem dat zeggen van zonder publiek. Maar aan de andere kant, volgens mij is dat een klein maandje geleden... hoorde ik, ik weet niet meer wie dat was... zeggen van dat daar juist het geld vandaan komt van het publiek. Ja, voor een groot deel wel, laten we eerlijk zijn. Hè? Ja. Het entree betaald worden, uh, het is voor het dorp ook hartstikke belangrijk. Want er moet een hapje en een drankje genuttigd worden. Iedereen is toch gewoon even een dag, twee dagen, drie dagen heerlijk uit. En dan is het vreselijk jammer als je dat volledig zonder publiek moet doen... Uh, natuurlijk, er zijn mensen die zeggen dat je de Formule 1 beter op de tv ziet... ...want dan heb je een heleboel punten waar je naar kan kijken. Dat is misschien ook al een beetje zo. Maar het gaat natuurlijk ook wel om de sfeer uh, op het circuit en rond het circuit. Dat is natuurlijk ook wel ontzettend belangrijk. Um, wat is een ander nieuwtje? Dat is uh, ja, eigenlijk een beetje stilletje voorbij gegaan, vond ik. Een grote actie van alle strand... Tenthouders langs de kust, ze zijn ons vergeten. Eh, ze komen met alle steunmaatregelen die de overheid op dit moment klaarzet voor eh, allerlei ondernemers. Worden hun toch, ja, naar hun mening een klein beetje achtergesteld. Ik ken de details nog niet, maar het is zeker iets waar wij eens even goed naar moeten gaan kijken. En misschien eens even een telefoontje aan moeten gaan wagen met een van de strandtenthouders de komende week. Om eens te vragen van, vertel eens wat meer. ja. Uh, wat was het laatste? Ik weet niet uh, wie er allemaal gekeken heeft van de week naar de commissievergadering. Maar online vergaderen en daarna kijken, dat is toch wel even wennen. Ik weet niet, of jij het gezien? hebt. Uh, ik heb het niet gezien. Ik las wel een uh, berichtje dat zag ik voorbij komen met een foto in, uh, in de krant. Dat ze uh, ja. via teams geloof ik of zo aan het bellen waren. Ja, ja het, is, het is een heel apart gezicht. Hè. Je hebt vier schermen. voorstellen. En, er, ja, komt er weer eens iemand langs en uh, er is maar één man. In dit geval was dat uh, de voorzitter die continu in beeld is en continu wordt er geschakeld met de drie anderen. Het is heel apart. <laughs> uh, nou, dat waren eigenlijk wel de hoofdlijnen die ik op dit moment zo'n beetje van het nieuws heb. Eén goed bericht komt er ook nog langs is dat bij zowel bij Huis in de Duinen als bij de Bodaan, eh, bij de, de oudjes, daar totaal geen eh, besmettingen zijn geconstateerd tot heden. En dat is een, echt een goed bericht, vind ik. Toch, we, dat is goed om te horen, ja. Ja, dat blijft. Eh, juist omdat je toch landelijk ziet dat er vele huizen... Toch een keertje fout gaat. Laten we hopen dat het hier goed gaat. Ook daar geldt dat ze met z'n allen ontzettend oppassen op wat ze doen. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben denk ik ook nog wel even, en dat moet er ook even tussendoor, een uh, nieuwtje van ZFM zelf. We hebben afgelopen week hebben we, um, de Paasoverdenkingen op TV gezet. Samen met uh, NH Media, met een cameraman van NH Media. En die gaan we eerst de Paasdag om 1 uur. Op kanaal 40 van Ziggo uh, gaan we die uitzenden. Dus dat is onze eerste, echte grote uh, tv-uitzending. En nadat we in eerste instantie de burgemeester geïnterviewd hadden... zijn we dus nu ook naar buiten gegaan. Uh, het zijn twee uh, overdenkingen dus. Een van Bart Putter, de uh, pastoor. En een van John Vrijhof, de dominee. En die werden uh, ingeleid door uh, Ben Zonneveld... Uh, die gewoon even met hun gesproken hebben over nou ja, de stille kerken op dit moment... en uh, wat ze allemaal aan doen om toch uh, mensen uh, tot, tot een mooi Pasen te brengen. Uh, gelijktijdig uh, hebben we wel ervoor gezorgd dat we een nieuw YouTube-kanaal, uh, ZFM YouTube-kanaal, hebben opgezet. Die is nu heel makkelijk te vinden op zfm.live.nl. Uh, ...slash YouTube, dan kom je op een nieuw kanaal... ...en daar zal ook de uitzending plaatsvinden van deze overdenkingen. Dus dat is Eerste Pasdag om 1 uur... ...en vermoedelijk, zoals we er nu uitzien... ...gaan we Tweede Pasdag nog even herhalen... ...maar ik heb nog niet exact de tijd gehoord. Uh, het zijn twee uitzendingen. Uh, ik, ben, uh, ik heb zelf daar gekeken hoe het, uh, hoe het liep. Het zijn twee mooie verhalen. Het is gericht aan... Dus antwoorden en niet zozeer aan de mensen uit de kerken, maar echt ook voor iedereen. Dus ik zou daar zeker, moeten we daar zeker even aandacht aan besteden. Voor alle mensen die uh, YouTube-kanaal uh, gebruiken, u weet dat heeft u een smart tv, dan kunt u dat op een mooie manier ook op uw smart tv zetten en dan heeft u een prachtig beeld. Dus nogmaals, het is zfm-live.nl Slash YouTube. En uh, je krijgt daar. En ook in de toekomst zullen we daar alle uh, videoopnames die wij maken. op verschillende uh, evenementen of, of interviews of wat dan ook. zullen we daarop gaan uitzenden. Volledig nieuw, hartstikke mooi. Helemaal mooi, ja, zeker. Dus en dat is het zo'n beetje. Uh, Klopt het ook dat dat via Facebook uitgezonden wordt? Mocht je niet uh, uh, de tijd hebben. Ja, we gaan, uh, we gaan er inderdaad wel aan werken dat het ook via Facebook uh, eruit kan. Uh, het zijn nog een grote files, dus we moeten even kijken hoe we dat doen. Maar uh, dat moet ook gaan lukken. Dus dan hebben we zowel kanaal 40 als YouTube als Facebook waar de overdenkingen op uitgezonden gaan worden. Niet te missen, dus? Niet te missen, absoluut niet. Nou, Leon, ik uh, wil je heel erg bedanken. Nou, geen dank. Ik zal eens kijken, wellicht dat ik morgen weer moet of uh, in beeld ben. Ja, dat, uh, dat denk, ik denk ik wel. Rond deze okay. tijd. Nou, dan hoor ik je. Dus uh, dan uh, spreek ik je morgen weer. Oké, okay, hartstikke goed. Doei doei. Doei. Wij gaan even verder met de muziek. Hier hoor je Amy Winehouse met Back to Black. Punt 9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 Three nights at the motel under lights, in the city palms. Call me what you want you want if you, want. And you can call names if you call me up Three nights at the motel onder street lights, in the city palms. Call me what you want you want if you, want. And you can call names if you call me up. Dominic Fike Three nights We komen nu eigenlijk bij een dingetje wat ik eigenlijk ook wel belangrijk vind om uh, toch even een hart onder de riem te steken deze dagen. Dit is namelijk uh, ja, speciaal voor de mensen die jarig zijn. Ondanks deze vervelende dagen en thuisblijven en uh, dat er geen familie op bezoek kan komen, wil ik jullie toch even van harte feliciteren namens mij. Van harte gefeliciteerd. Je hoort nu Dua Lipa en Don't Start Nou. En zometeen om 11 uur gaan wij bellen met Pluspunt... So. Je hoorde het net al kort van Leon over de, de jongeren. En nou ga ik zometeen natuurlijk met Pluspunt contact leggen. Die hebben van de week verschillende interviews gedaan. Nou zag ik gisteren een bericht voorbij komen. Ook over de Zandvoortse jongeren. En nou, dan met name over het jeugddonk. Want namelijk jongerenwerkers Rens en Marieke van Pluspunt... werken nou samen met Cas van Street Cornerwork. Handhaving en wijkagent Koen. En zijn ontzettend trots op de jongeren in Zandvoort. Zij zien dat zij de maatregelen van het RIVM goed nakomen. Ook houden zij voldoende afstand en proberen er natuurlijk het beste van te maken. Natuurlijk moeten ook een compliment naar de ouders. Het is een grote belasting voor de gezinnen nu de kinderen veel thuis zijn. De ouders praten met de kinderen over de coronasituatie en bovenal zijn zij diegenen die voor het naleven van de maatregelen zorgen. Toppers, die Zandvoerders. Met pluspunt Rens. Ja, en natuurlijk kan het Jeugdhong uh, niet doorgaan op locatie in de Blauwe Tram. Maar uh, om contact te houden met de jongeren gaat het Jeugdhong online. Dus dat is dan een uh, beter initiatief. Elke maandag om uh, 7 uur organiseren de jongerenwerkers van Pluspunt Online een houseparty. Via de Houseparty app. Die kan je downloaden in de App Store. En uh, de jongeren zijn van harte welkom om mee te doen. Je kan ze vinden via Rens Jeugdhong Zandvoort en Marike Jeugdhong Zandvoort. En uh, wat ze ook gaan doen, is ook erg leuk. Vooral voor de jongeren. Ook via Facebook houden de jongeren namelijk contact. Binnenkort houden ze een online FIFA-toernooi. Dus uh, als je daar aan mee wilt doen, meld je dan aan via 06-405-76988. 06405 76988 Daar kan je aanmelden voor een online FIFA-toernooi. Uh, dit kan nog uh, tot en met uh, zondag 12 april. En dan wordt er een, via WhatsApp wordt er een groep aangemaakt met de deelnemers. En daarin uh, wordt gezegd wie wanneer speelt en uh, het toernooienschema, et cetera. En de spelregels natuurlijk niet te vergeten. Maar zometeen meer dus, om, uh, vanaf een uurtje, uurtje of elf, een kleine vijf tot tien minuten, gaan we praten met Pluspunt. Eerst gaan we nog een uh, muziekje draaien en dan spreken jullie straks weer naar het nieuws. Dit is Nikki Minars samen met Karolji en Tusa. Pasa contigo. Dímelo. Uh oh, be on the jumps. Ya no tienes cosa, Hoy salió con Samica. Dice que pa' matarla la tuza. Que porque un hombre le paga un mal. Kicking and screaming, a big toddler. Don't try to get your friends to come holler, holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs. I was on my Jo. Until I realized you were an epic fail. So don't tell your guys that I'm still your bae. -o. 'Cause it's a new day. I'm in a new place. Getting some new days. Sitting on a new face. 'Cause I know. I'm Back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they letting the max off Pero si le ponen la van Yeah.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 most het leven de niet om mij